Acht uur na netwijl met het NOS-journaal. Europese landen hadden informatie ontvangen dat klokkenluider Edward Snowden aan boord was van het vliegtuig van de Boliviaanse president Evo Morales. Dat heeft de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Garcia Margallo, gezegd. Verontschuldigingen zijn voor Spanje dan ook niet aan de orde, aldus de minister. Bolivia en andere landen willen excuses omdat het vliegtuig van Morales deze week een ongeplande tussenlanding moest maken in Wenen. De uitspraak van de Spaanse minister is de eerste officiële bevestiging... dat het vliegtuig van Morales niet mocht overvliegen... omdat gedacht werd dat Snowden aan boord zat. De klokkenluider zou nog steeds in de transitruimte zijn... van de internationale luchthaven van Moskou. Het hoofd van de moslimbroederschap in Egypte, Mohammed Badi... is vanmiddag verschenen op een demonstratie... ter ondersteuning van de afgezette president Morsi. Gisteren werd gemeld dat Badi was gearresteerd. Vlak voor Badi's toespraak in Cairo maakte de broederschap bekend... dat hij was vrijgelaten. Badi riep in de toespraak het leger op om zich terug te trekken. Hij noemde de afzetting van Morsi een samenzwering... en zei dat de moslimbroeders soldaten zijn... die Morsi met hun leven zullen verdedigen. Bepaalde vrijheden voor gevangenen, zoals het verlof buiten de gevangenis, gaan verdwijnen. Het kabinet schrapt deze zogeheten detentiefasering. In plaats daarvan kunnen gedetineerden in aanmerking komen voor een elektronische pols of enkelband. Als gevangenen zich goed gedragen, komen ze op z'n vroegst op de helft van hun gevangenschap in aanmerking voor een elektronische enkelband. Volgens het kabinet is de enkelband een goed alternatief voor het penitentiair verlof, omdat veroordeelden zo goed in de gaten kunnen worden gehouden. Het weer vanavond vannacht en morgen vooral in het zuidoosten en zuiden nog wolken. Vannacht is het in een groot deel van het land nevelig. Morgen overdag volop zon, dan wordt het tussen 20 en 25 graden. En zondag wordt het nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. Wil je kans maken op een VIP-arrangement naar de Tour de France... inclusief helikoptervlucht boven de Mont Ventoux? Fiets dan mee in de Tourquiz van Bosch Car Service.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 cinema. geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle-Vaille regisseurs op tv 5 monde Kijk aanstaande zondagavond om 9 uur naar de Nederlands ondertitelde film Le Bonheur. Meer info op tv5monde.nl. TV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 Een afspraak voor onze servers in huis of op het werk is snel en gemakkelijk gemaakt op 088-0406-406 of op karklas.nl. Fijne vakantie! Karklas repareert. Karklas vervangt. Dit is Radio 1.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 Hij is uh, ambassadeur geweest in onder meer Irak, Turkije en Egypte. Goedenavond, meneer Van Dam. Goedenavond. Nog veel meer landen heeft u gezeten. Ja. Komt allemaal nogal langs misschien, maar we hebben deze eruit gehaald. En ik dacht wel, dit zijn wel landen waar het nog steeds uh, erg onrustig is. Hè. We, we kunnen de kranten maar openslaan en dan zie je dat elke dag uh, weer terug. Bent u soms ook niet blij dat u diplomaat af bent... Uh, als je ziet wat er allemaal aan de hand is in die landen? Nou, helemaal niet. Nou, het is wel ellendig om te zien hoeveel geweld er wordt gebruikt... Maar ik heb toch wel iets met die landen waardoor ik er graag in terug ga. Uh, ook naar Egypte, waar ik heel on onlangs nog was. Ja, En, en, en, en uh, volgt u het ook nog allemaal op de voet? Ik volg het allemaal op de voet. Uh, ja, het is een hele dagtaak bijna. Een, een interessante dagtaak. Syrië bijvoorbeeld of Egypte of Turkije. Of... Nou, eigenlijk die landen waar ik uh, langere tijd heb gezeten, Irak. Je kunt het eigenlijk lang niet allemaal tegelijkertijd echt in de diepte volgen. Met diepte bedoel ik echt diepte. Maar je kunt een poging doen. Ja, en, en dat doet u echt, u zegt de hele dag... dat is eigenlijk nou, gewoon, u hebt nog steeds dag. een baan eigenlijk. Ik heb... <laughs> nou, dat niet, maar... wil je een beetje op de hoogte blijven, dan moet je het lezen. Maar je moet er eigenlijk naartoe. Want je kunt alles gelezen, gelezen hebben... maar als je er niet ook af en toe bent dan kun je die voeling niet houden met dat gebied. Je weet het op papier, maar in de werkelijkheid is het toch misschien anders. Moet ja. je met mensen praten ter plekke. En, en, en hoe doet u dat eigenlijk? Ik bedoel, als u, dan, u woont nu in Den Haag. Uh, als u daar dan zit, ik bedoel, is dat toch via Facebook, internet, al dat soort bronnen? Via de media heb ik veel contact. Via Facebook, via internet, via... Dat is ook internet, maar via allerlei middelen. En af en toe is uh, via Skype. Maar ik ben er nu, behalve Egypte onlangs... ben ik in, niet meer in Syrië geweest, bijvoorbeeld. En al helemaal niet in Irak. Nee, en hoe was, het, uh, hoe was het in Egypte de laatste keer dat u daar was? Heel aangenaam. Ik was, was uh, van het Zuiden, dat was in februari. En ik heb ervan genoten. Het was, uh, Egypte is een heel aangenaam land. Als je dus deze berichten ziet, dan, denk je, dan word je misschien als gewone toeristen of reizigers zich er afgeschrikt om daarheen te gaan. Maar normaal, de Egyptenaren zijn eigenlijk eh, ja, je zou zeggen, heel ongewelddadige mensen... als het goed Nederlands is. Ze zijn absoluut niet ge gewelddadig. Maar bij deze, eh, bij deze politieke eh, opstand of politieke eh, spanningen... kan het heel gevaarlijk worden. Ja, en dan zie je inderdaad toch ook veel geweld. Laten we even luisteren naar wat uh, geluiden van vandaag. We zijn onderweg naar het ministerie van Defensie. Daar zou de moslimbroederschap vandaag gaan demonstreren. En hier kruisen we weg. Er staat het verkeer vast. Een politiehelikopter erboven. En we horen dat er geschoten wordt al. Ja, die is het. Tala, tala, Ga daar naartoe. Er zijn mensen die doodgaan daar. De republikeinse garde schiet. Er zijn sporadische schoten, dat wel. Maar toch. Hier een man die uh, geraakt is volgens mij. T-shirt helemaal onder het bloed. Ah, gaan we weer. Ah, En we komen de eerste we ook aan. Ja, dat was vandaag. Een hoop geweld. U zei net, ja, eigenlijk zijn Egyptenaren helemaal niet gewelddadig. Maar u heeft daar als ambassadeur gezeten. Hoe beleeft u dit dan, als u dit dan nu ziet, wat daar gebeurt? Nu, in de tijd dat ik daar zat, van 91 tot 96, had je ook aanslagen. Eh, bomaanslagen, treinen werden beschoten. Er was dus wel geweld. En de moslimbroederschap heeft, heeft eigenlijk wel een geschiedenis van geweld. Ze hebben dus geprobeerd president Nasser destijds te vermoorden. En ze zijn heel goed georganiseerd. Dus dat kan eh, nog wel een probleem zijn voor het huidige overgangsbewind. Dat ze zo goed zijn georganiseerd. En als zij dus te veel eisen, de moslimbroederschap, althans naar mijn idee... dan komt het echt tot een, tot een gewelddadige confrontatie... die ook uiteindelijk dan niks op zal leveren. Dus ik denk dat het nu heel belangrijk is voor beide kanten... als je dus kunt spreken van twee kanten... dat ze allebei eh, zich inhouden... en zoveel mogelijk alomvattend eh, met eh, willen gaan regeren. Maar de moslimbroederschap vindt dat zij, doordat ze de meerderheid hadden... 51 procent met nog wat bondgenoten... dat zij dus daardoor binnen een zogenaamd democratisch systeem... eigenlijk terecht de, de macht hadden. Maar de president heeft zijn hand overspeeld. Net zoals een heel veel van zijn ja, voorgangers. Wat heeft hij fout gedaan, volgens u? Nou, hij heeft ten eerste... Heeft die, uh, niet uh, de, die 49% bij zijn bewind betrokken. Hij heeft gewoon gedacht, ik heb 51%, dus ik kan alles doen. Maar hij heeft zichzelf ook boven de wet gesteld. Hij heeft bijvoorbeeld de rechterlijke macht geprobeerd uit te schakelen. Dat was, denk ik, helemaal niet nodig. Maar hij, heeft een, uh, hij is te kort door de bocht gegaan... en dat heeft natuurlijk enorm veel verzet uh, opgeleverd. Hij werd een dictator, in feite, de, de, met gesteund door de moslimbroederschap. Ja, maar nu zien we dus dat het leger de macht heeft teruggeëist, een een een, een heeft gepleegd. Hoe, hoe, hoe had u dat zien aankomen? Had u dit verwacht? Want u was er nog in februari. Nou, ik heb wel steeds gezien, uh, gemeend te kunnen zien dat de, de hete adem van het leger steeds op de achtergrond aanwezig was. Ja, hoe Al, zag u dat dan toen u daar was? Hoe merkte u nou, dat? Nou, toen ik daar was, heb ik daar nauwelijks iets van gemerkt. Ik heb wel gezien dat bijvoorbeeld een heleboel dingen slecht geregeld waren. Bijvoorbeeld, er was geen benzine te krijgen. Mensen moesten 1, twee uur in de rij staan. Dat zijn de dingen waarmee de mensen. Worden geconfronteerd. Voor, dus ze, in een rij staan voor, voor benzine. Voor benzine. Uh, als Tenzij je dan zei, dus wat extra betaalt, dan kun je het misschien krijgen. Maar de gewone man die kan dat dus niet. Dus er was een toch behoorlijke corruptie, dat merkte ik. Maar van het leger heb ik daar niks gemerkt. Maar het leger was wel steeds aanwezig. Maar ja, Morsi heeft zich, net als allerlei andere Arabische leiders, heeft zich uh, te rijk gerekend. Hij heeft zijn hand overspeeld. En doordat hij meer wou, heeft hij uiteindelijk dus veel minder gekregen. Ja. Ja, en verloren uiteindelijk, en kun je ja. Over verliezen en winnen gesproken. Laten we even naar Wimbledon gaan. Daar wordt getennist op dit moment. Tweede halve finale tussen Murray en Janovic. Marcella Mesker. Ja, en de sensatie is nog niet voorbij hoor. Na die eerste fantastische halve finale. De langste halve finale ooit op Wimbledon gespeeld van 4 uur en 43 minuten. Die door Djokovic tegen Del Potro werd gewonnen. Hebben we nu weer een rare wedstrijd. Want de eerste set tussen Andy Murray en die Pol, Die verrassende Pol Jerzy Janowicz is gewonnen door, jawel, de Pol In een tiebreak die hij afgetekend won. Terwijl Murray op 6-5 toch een paar setpoints liet liggen. Dus dit kan nog weer een billenknijpertje te worden. Dus om het zomaar te zeggen voor de Britten, want de eerste set is voor de Pol en niet voor Murray. Ik praat verder met de oud-diplomaat Koos van Dam. ambassadeur geweest in onder meer Irak, Turkije en Egypte. We spraken net voor de sport over Egypte. U zei, ja, Morsi heeft zijn hand overspeeld. Nu Nou zien we dat het land verdeeld is, verscheurd is, zou je kunnen zeggen. En u met al uw ervaring uit dat land, hoe, hoe moet dit verder? Nou, ik kan makkelijk zeggen hoe het moet. Dat is een alomvattend beleid van de overgangsregering... om ook juist die moslimbroederschap erbij te betrekken. Maar die willen dat dus niet, die boycotten dat. En dat kan dus grote problemen opleveren. Ja, dus hey. wat we nu vandaag zien, dat, dat is een voorbode voor meer... Uh, dat kan heel goed dat het tot veel meer bloedvergieten komt. En dan is het natuurlijk mis, want doden eenmaal gevallen kun je niet meer terugdraaien. Dat is bij al deze revoluties uh, natuurlijk een enorm uh, probleem, en ellende. En vandaag was het weer het geval, hè? bij, bij ja. die demonstratie van de moslimbroederschap... zijn ook weer, ja, er wordt gezegd vijf doden, maar misschien zijn er nog wel meer. Ja. Maar je kunt dus, zelfs al zou de moslimbroederschap niet willen meedoen... direct kun je toch met, met hun gedachten goed rekening houden... En dus een beleid voeren wat waar ze dan misschien zelf niet in zitten, wat veel beter zou zijn. Maar wat wel voor een deel hun wensen weerspiegelt. Dat is het mogelijkheid. Ja, wat verwacht u? De komen verkiezingen en dan? Nou ja, dan is het de vraag wie er wint. Ik denk dus dat de moslimbroederschap behoorlijk eh, aan populariteit heeft ingeboet. Kijk, een, een probleem is in Egypte. Egypte heeft nu kolossale problemen economisch. De mensen zijn arm en door gewoon democratie, door verkiezingen maak je de mensen niet recht. Rijk of minder eh, arm. En dat heeft natuurlijk, ieder regime heeft hetzelfde probleem jongeren zijn werkloos enzovoorts. Dus daar heeft het over, de overgangsregering ook mee te maken. Neem bijvoorbeeld het vertrouwen van het buitenland. Toerisme is toch wel een uh, bron van inkomsten... die niet uh, moet worden onderschat. Zeker maar de voor mensen Egypte niet. En die, nee. nee. Dus, uh, de maar mens, mensen gaan nu natuurlijk niet. Die gaan niet. nu niet, dus die zijn bang. Ja, en maar, juist dat gebrek aan toeristen straks, dat is voor de economie natuurlijk desastreus. Desastreus. En Morsi heeft bijvoorbeeld, om nog even een, een punt te noemen... heeft een gouverneur benoemd in Luxor... die een aanhanger is van een partij die daar destijds allerlei aanslagen met vele doden heeft gepleegd. Nou, die man is inmiddels teruggetreden. En daar sowieso, nu natuurlijk, maar al van tevoren... Maar dat zijn allemaal van die gebaren, die uh, stappen van Mursi geweest... die heel slecht en heel veel kwaad bloed hebben gezet. Ja. En, en als u nou kijkt hoe de wereld reageert, hè? want het is toch een beetje ingewikkeld. Hè? We, we hebben de, de, de Arabische lente gehad. Iedereen dacht, nou, dat is nu goed geregeld in Egypte. En dat blijkt dus niet zo te zijn. Nu komt er een soort militaire staatsgreep, moeten we concluderen. Hoe vindt u eigenlijk dat de wereld daarop reageert? Nou, de wereld, u als oud-diplomaat, ja, hoe nou, kijkt de u wereld, daarnaar? De wereld reageert een beetje afwachtend. Ze zitten een beetje met, uh, in de maag met dat het een militair... Staatsgreep is. Er zijn natuurlijk discussies, is het wel of niet een staatsgreep? Voor de Amerikanen is het relevant of ze wel of niet hun hulp voortzetten. Men heeft natuurlijk liever eigenlijk zo'n overgangsbewind, wat als dat een bewind wordt, wat meer seculair is. Maar men wil het nog niet hardop zeggen. Dus men zit, in, denk ik, in het West een beetje verstrikt in de eigen ideologie, als ik zo mag noemen, van de democratie. Men heeft graag een democratie, maar men wil ook niet dat een een partij die 51% heeft, of een, een kant die het 51% had... dat die de boel zeg maar misbruik maakt van de democratie. En er zijn er diverse voorbeelden van de, in de geschiedenis geweest. Partijen die middels verkiezingen aan de macht zijn gekomen... en vervolgens het heel erg slecht hebben gemaakt, zoals ook in Europa. Ja, en, en uh, nou heeft u daar heel lang op de ambassade gewerkt in, in Cairo... als uh, uh, ambassadeur onder Mubarak uh, in die tijd... Uh, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk op zo'n ambassade bij zo'n crisis? Ja, bij zo'n crisis moet de ambassade ten eerste goed kijken hoe het met de Nederlanders gesteld is. Dat die in veiligheid worden gebracht of dat die een goed advies krijgen wat ze wel of niet Maar hoe deed doen. u dat in die tijd? Had u natuurlijk uw mensen voor, maar hoe gaat dat dan? Nou ja, als je, dus ik, bijvoorbeeld in Libanon heb ik dat tijdens de Israëlische invasie meegemaakt. Daar moest ik dus een contact opnemen met alle Nederlanders. En ik moest aanraden, het was voor sommigen misschien een overbodige uh, aanbeveling om te vertrekken. En via wat ze konden vertrekken en dergelijke. Maar dan gaat u gewoon bellen en dan vertelt u dat? Of hoe gaan? contacten? Nou ja, zoveel, voor zover je kunt bellen, hè? want eh, vaak zijn de, de communicatiekanalen ook weer uitgeschakeld. Dus je kunt ook via een radiostation een verklaring afgeven. Maar verder is het belangrijk dat onze ambassade daar eh, in zijn contacten, maar in de contacten met het nieuwe overgangsbewind uh, goed weet aanvoelt wat er aan de gang is en wat er aan de hand is. En bijvoorbeeld onze minister van Buitenlandse Zaken... de Nederlandse regering adviseert hoe ze het beste daarop kunnen reageren. Liefst in, in samenwerking met alle Europese landen, EU-landen. Ja, maar is dat dan ingewikkeld om... want dat is toch een beetje, ja, spitsroede lopen of hoe... Je, je weet, dat is toch voor, voor een, een, een ambassadeur ook ingewikkeld op zo'n moment... om te denken, ja, met wie moet ik nou mee en hoe moet ik dat doen... en hoe dat, krijg ik ze aan de praten? En... Dat, dat hoeft niet zo ingewikkeld te zijn als je maar goede contacten hebt. Dus je moet altijd... het is, uh, het is een, een open deur, maar je moet lang voordat er ooit oh ja, een crisis is... moet je die contacten al hebben. Zodat je dus, als die er is, dan kun je die mensen... Ja. En de huidige president, overgangspresident... is dan zo iemand die je dan al zou kunnen kennen. Ja, maar het is nu de spitsuur daar op de ambassade het is in, in Cairo. En vandaar dat je dus dat moet opereren... in samenwerking met alle EU-landen. Ja, en, en, en, en al die toeristen die er misschien nu al zijn... of misschien zijn ze er ook wel niet... want er zijn altijd mensen die dan toch nog gaan. Hoe spoor je die dan op? Nou ja, je kunt niet iedereen gaan opsporen. Uh, maar de mensen weten natuurlijk zelf goed genoeg dat zij de ambassade kunnen benaderen... en moeten benaderen als zij weg willen. Uh, zij reizen daar natuurlijk op eigen verantwoordelijkheid. Ze weten wat, uh, dat de situatie niet zo heel ideaal was. Maar het is, de mensen hebben wel een eigen verantwoordelijkheid. En nu is het reisadvies dus aangescherpt... dat, dat alleen wordt aanbevolen of zeker niet wordt ontraden... om naar de Rode Zeegebieden te gaan... en naar de zuidpunt van de Sinai-woestijn. Ja, daar kun je dan maar beter naartoe gaan nu. Ja. ja. En, en wanneer, als u nou terugkijkt op uw carrière, al die landen waar u heeft gezeten... wanneer was u nou zelf heel erg van nut, zeg maar, als u erop terugkijkt... dat u dacht, nou, dat daar zaten we toen zo goed bovenop, dat hebben we zo goed geregeld? Nou ja, het klinkt een beetje gek als je dat van jezelf zegt. In Libanon bij de Israëlische invasie en in Irak bij de gijzelaarskwestie. Die heeft bijna een half jaar geduurd. Daar in 1990 ik, in was 1990, dat. In 1990, ja. En daar ben ik dus een half jaar ben ik dag en nacht mee bezig geweest. Dus dat ik echt op met al mijn collega's. Met mijn collega die nu ambassadeur Keizer is. Ja, ja. Want het is eigenlijk gek, hè? Want dan is er een crisis in zo'n land een ernstige crisis. Er vallen doden. Gijzelaars noemt u nu. En dat is eigenlijk voor een ambassadeur dus eigenlijk een toptijd? Ja, nee, een toptijd. Dat, dat, je moet er echt gewoon heel dicht op zitten. Dus als u dat bedoelt met een toptijd, het gaat dag en nacht door natuurlijk. Want die mensen die, die moeten het land uit, die willen het land uit. En keer lukt dat in zo'n geval als Irak om ze eruit te krijgen. Ja, maar is dat ook heel spannend? Ik bedoel, ja, dat lijkt mij dat heel, spannend, heel spannend, maar of ben je daarvoor getraind als diplomaat? Nou, je kunt je voor een heleboel dingen kun je niet trainen. Je kunt niet trainen voor bombardementen van, in dit geval dan van Israël, of gijzelaars. Dat zijn unieke situaties. En uh, de gijzler zelf, voor hen was het heel moeilijk. En daar moet je dus uh, goed mee omgaan. Ja, en en hoe, hoe deed u dat? Ik bedoel, wat voor een karakter moet je dan hebben... om dat ook aan te kunnen als ambassadeur? Nou ja, ik zou niet willen zeggen... van je moet natuurlijk altijd je hoofd koel cool houden. En uh, je moet onderscheid maken met wat zij willen... en wat realistisch is. Je moet de realiteit uh, goed in de gaten houden. Ja. Uh, ze willen allemaal weg natuurlijk. Maar ze kunnen niet weg. Dus daar moet je mee... Schipperen. Ga je dan bijvoorbeeld, stuur je een missie vanuit Den Haag, of juist niet, en nou goed, al dat soort dingen. Maar je moet in ieder geval uh, redelijk goed met mensen kunnen omgaan, en ook met het regime. Je moet die contacten hebben. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Alice de Bruin. Buenos dias, Goedendag. Buenas tardes, goedenavond. Buenas noches, goedenacht. Adios. Hasta la vista, tot diens, hasta mañana, tot morgen, hasta pronto. Ja, dat is heel duidelijk, uh, meneer Van Dam. Wat dit is, toch? Ja, dat is Spaans. Spaans, ja. Het is even over maar overgang. Een want dan praten met u over Egypte. Ja. Omdat u daar uh, als diplomaat en ambassadeur heeft uh, gewerkt. Uh, maar u bent sinds 2010 uh, met pensioen gegaan. En toen kwam Spaans in uw leven, hè? Ja, ik, ik woon sinds 2010 voor een groot deel van het jaar in Spanje. En je kunt daar niet uh, goed je bewegen als je geen uh, Spaans kent. Uh, Dokter, als je dat hopelijk dan niet nodig hebt. Maar als je in een ziekenhuis zou zijn... niemand spreekt iets anders dan Spaans. Ja. Behalve dat het leuk is om Spaans te leren... is het ook een... Uh, nou, laat ik het noemen, een zoete noodzaak. Ja. En u spreekt de taal inmiddels? Ik kan me redelijk... Uh, over alle onderwerpen, als ik de woorden maar ken, kan ik communiceren. Ja, en dat is heel belangrijk, want taal als diplomaat, als ambassadeur... u heeft ook in Indonesië gezeten, eh, dan moet je de taal spreken, hè? Dat lijkt me heel ik belangrijk. Vind, ik vind van wel, maar heel vaak is het niet zo. Ik heb in Indonesië, waar ik vijf jaar was, heb ik vijf jaar heel hard Indonesisch geleerd. Als je zogenaamd tot de gevorderde bent, heb je toch nog heel veel nut aan lessen. Uh, je zou zeggen, ja, op een gegeven moment hoeft het niet. Maar juist kun je dan de puntjes op de, op de i zetten. En, en wat punt... is dan het verschil als je de taal goed spreekt? Want u, ik kom ook voor dat u gewoon met een tolk werkt. Nou, een verschil is bijvoorbeeld dat toen wij die kwestie hadden van Wilders en zijn film Fitna. was natuurlijk heel belangrijk. Want er was in Indonesië was men daar zeer opgewonden over. zoals in een heleboel andere delen van de islamitische wereld. Als je dan in goed Indonesisch direct kunt communiceren met de media. dan bereik je meer dan 200 miljoen mensen. Nou, dan heb je wel wat gewonnen. Als je dat via een tolk moet doen, even los van dat een tolk met alle respect... daar zit iets, iets on, onnatuurlijks in. Dus daar kun je veel meer bereiken. Of ja. met voordrachten, of met speeches, of de televisie. Maar ook in gesprekken met ministers. En er zijn ook, je hebt ook eh, zeg maar, gesprekken met ministers die niet formeel zijn... maar iets minder formeel. En daar kun je dus dan soms veel bereiken. Ja, prettige vakantie in het Bahasa. Weet u dat nog? <laughs> Ik heb nooit vakantie daar gehouden. Het was altijd werk, maar ik nooit zulke, hoeven zeggen. Ik heb zulke uh, Salamat Barlibor. maar ik heb zoveel, ik heb alle provincies goed. bezocht, alle 33 en uh, het was hard werken, maar ik heb het soms ook wel als uh, ik, wil, ik mag het niet zeggen vakantie, maar als echt uh, uh, altijd als fantastisch beschouwd. Al die ...delen van het land te kunnen bezoeken. Ja, en met u, de mensen. u spreekt ook Arabisch, hè? Ik spreek ook Arabisch. En daar had ik, nou ja, in alle landen, Arabische landen waar ik heb gezeten... ...had ik mijlen, licht mijlen, voorsprong, lichtjaarig zeg je geloof ik, op, op, op mijn collega's. Dus of het nou in Irak was of in Libië, daar moet je het eigenlijk wel echt kennen. Of in Egypte, je hebt, je hebt veel beter en dieper toegang, veel intenser contact... En het is veel leuker natuurlijk. Ja, en, en je wordt misschien ook daardoor ook veel serieuzer genomen. Door je iedereen. wordt serieuzer genomen. Je moet natuurlijk wel goed spreken. Niet, uh, en, en je moet natuurlijk die dialecten leren van die verschillende landen. Maar dat is allemaal te doen. Ja. Als je er maar voor, weer voor inzet. Ja, dat heeft u gedaan. Want u spreekt al die landen. Ja. Of u spreekt al die, uh, die talen. Uh, maar toch, Arabisch is natuurlijk een hele belangrijke taal. Omdat u in veel van die landen heeft gezeten. Ja. Dat was ook een beetje uw eerste liefde. Dat, dat, dat was de mijn eerste liefde. Was eigenlijk uh, zeg maar het gebied van Syrië, Jordanië, Libanon. Uh, Syrië, daar heb ik me heel veel mee bezig. Bezig gehouden. Dat was de eerste kennismaking. En daarin ben ik een beetje blijven hangen in de meest positieve zin. Ja, Wat was dat dan, die eerste ontmoeting? Nou, die enorme gastvrijheid op het platteland van Aleppo... in het noorden van het land. Dat was mijn eerste kennis. Aleppo, ja, kennis. wat nu zo vreselijk in ja, puin ligt. Ja, maar daar had je dus in de buurt uh, vroeger van die leme koepelhuizen... en daar heb ik hem een tijdje doorgebracht. En dat was... Uh, Hartverwarmend. Maar wat de... is dat dan? Want dat, dat, dat vind ik toch interessant. U heeft zoveel landen uh, bezocht. Hè? Ik ben zelf ook wel eens in Indonesië geweest, vond ik de mensen ook heel gasvrij. En, en ook in Spanje ook. Ik bedoel, wat is dat dan dat dat Midden-Oosten u zo geraakt heeft? Nou, die, die taal natuurlijk. Maar veel meer, of minstens zozeer, de, ja, de vriendelijkheid van de mensen. De, de gastvrijheid waarmee je wordt opgenomen, alsof het de meest vanzelfsprekende zaak is. Dat, dat heb ik eigenlijk elders. Zelden, nauw, nauwelijks of niet gezien. Ja, want wat kan gasvrij nog gasvrijer maken dan? Nou, dat je bijvoorbeeld, als je weinig te eten hebt, dat je toch verdeelt. Zeg maar, als je tien gehaktballen hebt, maar je hebt plotseling twintig mensen... dan deel je ze er tweeën. En als er meer mensen zijn dan... Of de familie eet niet. Dus uh, men is enorm gasvrij. En dat is uh, ja, iets bijzonders. Dat werd uw eerste liefde, ja. dat land? Ja, zeker. Ja. En, en hoe, hoe voelt dat dan nu, dat het nu zo... Vreselijk mis is in Syrië. Werd er ook niet, een boek over ja. geschreven? Ik had niet verwacht dat, uh, dat het zo vreed zou zijn. Syrië was toch altijd een beetje een stuk ja, zeg maar lieverlijker, minder gewelddadig dan Irak. Waar het uh, heel erg was en is. Maar. Ja, ik vrees dat het over de hele wereld zo is. Als mensen echt met elkaar in conflict gaan... en ze, ja, ze gaan tot het uiterste, dan wordt er ook het uiterste geweld gebruikt. Ja, maar dat is toch gek, hè? want u heeft in, in die landen uh, uh, gewoon rondgelopen. En nu ziet u Turkije, Egypte, Irak, Syrië... Elke dag lezen we de vreselijkste verhalen daarover. Ik bedoel, bent u daar inmiddels dan aan gewend? Of is dat iets wat gewoon maar zo is? Dat we dat gewoon moeten accepteren? Dat het daar gewoon altijd uh, gewelddadig eraan toe gaat? Of nou, hoe ziet u dat? In, in Syrië is wel gewelddadig eraan toegegaan. In de gevangenissen, in uh, soms bepaalde steden. Maar nooit zo erg als nu. Nu is het overal. Maar ziet u overeenkomsten tussen, tussen de onrust die er in al die landen is? Uh, nou ja, in Egypte is het bijvoorbeeld nog bij lange na niet gewelddadig. Maar in Syrië zijn er bijna zo ongeveer 100.000 doden gevallen. En in Irak, niet te vergeten, sinds de Amerikaanse invasie van 2003... zijn er ook honderdduizenden doden gevallen en het blijft doorgaan. Dus daar is dus iets van afgehaald. Ja, de dictatuur is verwijderd. En daar is iets voor in de plaats gekomen. Ik heb het niet voor de Koerden in Irak daarvoor het beter is geworden... maar voor de rest is het, uh, zijn de mensen er absoluut niet beter op Maar geworden. wordt u daar ook niet een beetje moedeloos van? Dat is vreselijk, ziet... maar je moet dus, uh, daar moet je dus met die landen die in zware verkeer, zoals in, in Syrië ook, moet je dus kijken, niet alleen maar het is erg... maar hoe kun je het oplossen? Ik zal het niet oplossen... maar je kunt wel aanbevelingen doen... En dat is dus praten. Want uiteindelijk zal men moeten praten. In het begin wilde niemand praten met uh, het regime. Ik weet nog wel, ik had twee jaar geleden een interview met Harm uh, Edebotje. En die zegt, kun je nog wel van met het regime praten van, van Vrij Nederland? En uh, Tenminste, het was voor Vrij Nederland toen. En uh, toen zei ik, ja, je moet het pragmatisch bekijken. Want uiteindelijk, toen waren er nog een paar honderd doden. En nu zijn het honderdduizend doden. Maar een heleboel landen, inclusief de Europa en de Verenigde Staten... die dachten dat het regime valt wel snel. En nu pas na 100.000 doden willen de Amerikanen... zeggen ze, willen ook wel uh, een, een dialoog of onderhandelingen stimuleren. Maar tegelijkertijd bewapenen ze de oppositie. En dus dat... Dat bevordert niet de wens om te praten. Nee. Nou bent u inderdaad, dat zei ik al, sinds 2010 uh, bent u weg. U zit dus half, half, uh, half deel van het jaar zit u in Spanje. Uh, daar, daar woont u dan nu. Is, kunt u wat dat betreft niet meer aarde in Nederland? Dus als je eenmaal zo vaak in het buitenland hebt gewoond... kun je niet meer gewoon... Nou, een heel dat, jaar in Nederland zitten? Oh, dat zou best kunnen. Maar uh, vele Nederlanders weten... Uh, dat Ik raak ik, een gevoelig punt misschien... maar dat hier niet altijd, niet altijd de zon schijnt. Nee, uh, dat is nee. in Spanje anders. Een heel gevoelig punt, zeker in dus, 2013. Ik heb nu die, uh, ja, die keuze. Dus ik, uh, in de zomermaanden ben ik graag hier. En in de wintermaanden graag een andere kant. En in de herfst dan doe ik mijn... Uh, dan ga ik mijn olijven oogsten. En dan maak ik mijn eigen olijfolie en maak ik mijn eigen olijven in. Dat is ook een hele leuke uh, bezigheid. Naast al die andere dingen die ik uh, doe. Ja. En, en u liet mij net vlak voor de uitzending, want hadden we hadden het even over Spanje... liet u mij nog een hele mooie foto zien van een, van een vogel? Ja. Wat ik, was dat? Uh... Nou, dat is de hop. Dat is een van de, nou, mijn lievelingsvogels. Dat is uh, een van de mooiste vogels. Familie van de specht en van de ijsvogel. Prachtig. De en prachtige... En van de, uh, uh... Met zo'n zo'n zo Ja. Ja, precies. En die zit in een van onze ol olijfbomen. En die is twee keer per jaar heeft hij daar een nest. En uh, ze zingen, de mannetjes zingen alleen maar als, als het nut heeft. Dus de, in de tijd dat ze dat wat je eieren gaat leggen. En dat is ook prachtig om dat allemaal te zien. Ja. Van heel dichtbij. Dus de oud-diplomaat zit nu met een, soms met een verrekijker naar de vogels te kijken, die misschien van, van Afrika, waar hij ook Zeker. zo vaak was, ja, want, want naar dat, het ja. noorden vliegen. Want dat gebied is een uh, doorgangsgebied. De straat van Gibraltar. Voor alle... Tenminste, de vogels die hier komen, de roofvogels... of allerlei andere vogels in grote getalen in, in het voorjaar en in het najaar... komen ze daar langs. En, en heeft u vrede met dit leven? Na al die, al die uh, ja, toch hectiek van dat diplomatenbestaan? Nou, ik heb nog steeds heel veel te doen. En zolang ik dat heb, en ik heb enorme interesses... en dat, dat blijft, ik houd af en toe voordrachten of geef colleges, of ik schrijf af en toe wat... En dan is het heel leuk... Ja. En een heel veel kan vanuit Spanje en vanuit hier. En ik zit hier ook in adviescommissies en dat, uh, dat houdt me ook enorm bezig. U hoeft dat nog niet los te laten. Absoluut niet. Nee. Nou, ik zou zeggen veel plezier of in Nederland of in Spanje. Met de vogels en hier met de regen. Dat zal, Omdat nu dat gelukkig even droog is. Mag ik u danken voor uw komst? Graag gedaan. Koos van Dam uh, hoorde u ambassadeur geweest in onder meer Indonesië, Irak, Turkije en Egypte. En over al die landen spraken we met hem vandaag in twee dingen. Goed, dit was twee dingen dus van Max. Als u naar onze website gaat, dan kunt u de uitzending terugluisteren... of ook reageren als u dat wilt. En volgende week dan uh, starten we in uh, twee dingen de hele week een nieuwe zomerserie. zomervertier en de mensen erachter, dat is de inhoud daarvan. En Margreet Reintjes ontvangt aanstaande maandag als eerste... Terts Brinkhof, dat is de grote man achter de parade. Goed. Half negen bijna zometeen Willemijn Veenhoven met BNN Today. Zeker met de vrijdagavondeditie. We blikken terug op het parlementaire jaar. En dat doe ik met onze politiek commentator Boris van der Ham. En met NOS RTL-verslaggever Jos Heijmans. Nienke de jongens, hier, Wieler van Aat. We kijken uiteraard naar de Tour. En we hebben ook gewoon viel in het wiel. Dat zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Het is half negen, dan net wel met het NOS-journaal. Aanhangers van de afgezette Egyptische president Morsi... van de moslimbroederschap zijn onderweg naar het Tahrirplein in Cairo. En daar hebben zich duizenden tegenstanders van de moslimbroederschap verzameld. Er wordt gevreesd voor een confrontatie tussen de twee groepen. Vanmiddag riep de vrijgelaten leider van de broederschap, Baadi's, zijn aanhangers op... om met hun leven te vechten voor de afgezette president Morsi. Klokkenluider Edward Snowden kan voorlopig niet uitwijken naar IJsland. De vraag van de Amerikaanse klokkenluider om de IJslandse nationaliteit te krijgen... is door het parlement over het reces heen getild tot september. Wie IJslander wil worden moet in IJsland wonen... maar het parlement kan besluiten om daarvan af te wijken. Snowden zegt dat hij stateloos is... doordat de Verenigde Staten zijn paspoort hebben ingetrokken. En gevangenen krijgen minder vrijheden. Zo verdwijnt het verlof buiten de gevangenis. Het kabinet zegt dat gedetineerden in plaats daarvan in aanmerking komen... voor een elektronische pols- of enkelband als ze zich goed gedragen. Met zo'n band kunnen veroordeelden volgens het kabinet... beter in de gaten worden gehouden dan met verlof. Nou, dat was het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today.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 Vrijdag sluit ik hier in BNN Today de nieuwsweek af... en dat doe ik met uitgesproken gasten en spraakmakende onderwerpen. De Tweede Kamer begint vandaag aan het zomerreces... dus we blikken terug op het seizoen. Wie was het beste jongetje van de klas? En natuurlijk ook ons vandaag onze eigen filemon vanuit Frankrijk. Gisteren sprak hij met de vakantsevolij ploegleider Aard Vierhouten. Die zei toen dat hij vindt dat Argos ploegleider Rudy Kemna... niet in de Tour thuis hoort... omdat hij zei dat de Tour dit jaar gewonnen wordt door een dopinggebruiker. Vandaag geeft Kemna daar een reactie op. Als je het geloof hebt van alles is, uh, is brandschoon en uh, niemand doet wat... ...volgens mij moet je dan ook niet uh, gek van opkijken dat er dan nog wat, wat verder door gaat gebeuren. Dat er nog meer uh, komt. Ik vind dat we juist heel oplettend moeten zijn. En Bart Meijer die ontdekte dat Bauke Mollema volledig zonder fietscomputers rijdt. Ben je tijdens de koers en zeker bergop uh, bezig met je hartslag? Nee, want ik heb niet eens een hartslagmeter uh, of kilometerteller op mijn fiets. Dus uh, daar heb ik geen, uh, ben ik niet mee bezig. Ja, gek. Ja? Ja, vind ik raar. Is dat ja. gek, Robert Meijer? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Hmm. Nee, volgens mij heeft lang niet iedereen een hartslag mee te wijzen. Ik zal, ik zal altijd, altijd apparatuur meenemen. Hoezo? Als je je hart ermee mee ophoudt... kan je toch niet kijken omdat je, je hart ermee mee Nee, maar je wilt, dan kun je later... Kun je met de hadslag kun je volgens mij heel veel afmeten. Van oké, okay, hoe, hoe zit ik in mijn velletje? Ja, maar dat, dat heb zo. je toch in het voortraject al gedaan? Ja, maar tijdens zo'n rit dan weet je van... oh shit, ik zit, nu, ik zit nu op 180. Ik moet ja, eigenlijk al op 195 zitten. Je moet met zitten. fietsen bezig zijn, niet met, uh, met een, met een computerdingetje. Fiets is wiskunde, zeg ik altijd. Maar, ja, maar jij kan het weten. Goed voor dit. <laughs> Dank voor dit deskundig commentaar. Erik Korton is even op vakantie, dus Luc doet Erik. En die heeft wat moois meegenomen vanavond. Zeker. muziek, Zeker, mooie muziek. Ik heb uh, uiteraard weer country, want daar ben ik bezig omdat dat uh, in Nederland op de kaart te zetten. Ja, En ik heb ook een uh, Nederlandse rapper. En het is eigenlijk, ik kwam erachter, ga ik straks vertellen, ja. dat ik dit een hele leuke rapper vind. Ik ben oh. niet zo van de rap, maar dit vind ik echt te gek. Uit uh, Twente? Nee, ja. uit <laughs> <Had gekund. laughs> okay, En ondertussen heb je ook nog het nieuws gevolgd en daar ook weer wat mooie dingen uitgehaald. Ja, wil je heel even terug naar het wielrennen? Want ik, heb, ik, ik doe ook Radio Tour de France uh, deze weken. Ik heb heel veel uh, wielertemmen geleerd. Stoempen, aan nou, het elastiek hangen, een gat laten vallen, wapper. Maar weten jullie hoe het heet als het peloton te hard gaat? En uh, als je er dan wat afgereden, hoe dat heet? Uh, te langzaam? Nee, dat heet flossen. Door toedoen van de ploeg van Peter Sargan werden er op de tweede kool veel sprinters geflost. <lacht> Mooi. <lacht> Een bijzondere wielenterm. <lacht> Tot straks, mij. Ah, durf je wel, hè? De Jurgen eindelijk zijn van zijn verdiende biertje geniet op het terras. Ik zit toch niet bij. Nee, inderdaad. Uh, goed. Dankjewel. Tot zou Luc. Yes. Dan hoor het mee dat oh ja. die heeft nog wat nieuwtjes. Maar gauw beginnen voor ik word gevlossen. Laten <laughs> uh, we even naar tennis gaan. Marcella Mesker, mooie partij. Murray tegen Janovic. Ja. Eerste set uh, tot grootse driet van de Britten naar uh, de pol Jerzy Janowicz in een tiebreak. Een slechte tiebreak van Murray die zelf twee setpoints verspeelde bij 6-5. En uh, vervolgens die tiebreak besloot met een dubbele fout. Cadeautje voor de pol. En zo staat hij 1-0 in sets achter. En is het hier toch een beetje paniekerig. Maar gelukkig leidt hij nu met 4-2. Heeft hij een break -voorsprong. Maar moet hij natuurlijk wel uh, drie sets uh, op rij zien te winnen. Of wellicht nog een vijfde set. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is weer een, een, een gezwoeg voor Murray. Die uh, al vijf sets nodig had in de kwartfinale. Tegen de Spanjaard uh, Verdasco. En uh, hier is Janowits, die 22-jarige Pool. Nummer 22 van de wereld. Wat een talent is dat? Hij staat hier met een brutaliteit. Met een lef op de baan. Enorm veel bravoure. Speelt services van 225 kilometer per uur. Speelt uh, de wedstrijd van zijn leven. Het toernooi van zijn leven. En het einde lijkt nog niet in zicht. In ieder geval de eerste set voor Janowits. En die Murray nu op 4-2 in de tweede set. Novak Djokovic bereikt als eerste de finale. Hij moest er wel heel hard voor werken. Vier uur en bijna drie kwartier duurde die partij tegen Del Potro, dus langs de langste halve finale ooit op Wimbledon. Een vijfzetter, uiteraard, en bloedspannend. Dat vond Djokovic zelf ook. One of the best matches that ik been a part of. One of the most exciting, you know, definitely. Uh, uh, it was so close, really. Ja, minder close was het bij de finish van de zeven etappe van de Tour. Peter Sagan versloeg John Degenkolp in de sprint met overmacht. Sagan uh, zat er deze Tour steeds wat dichtbij. Drie keer werd hij tweede. En nu dus zijn eerste etappenwinst nadat zijn kerndeelploeg had afgerekend met de concurrentie. De, de ploeg die sleurde 150 kilometer aan de peloton. En dat werd onder andere Grijpel en Cavendish te veel. We horen Sagan die, jawel, heel blij is. Very, very happy because after the first crash I don't feel very good and I waiting, I trust in myself and today coming first first victory in on the Tour de France. Thank you, thank you my team. I very happy. Ja, thank you my team, zegt Sagan. Hij komt uit Slovenië, zeg ik er even bij. Hij zegt ook nog dat hij zich niet zo goed voelde na een Valpartij eerder in de tour maar hij bleef vertrouwen in zichzelf houden en dat betaalde zich dus uit. Twee uh, voetbalberichten nog even. Marco van Ginkel gaat definitief van Vitesse naar Chelsea. Dat is afgerond voor vijf jaar, tenminste op papier. En verdediger Mike van der Hoorn verlaat Utrecht voor Ajax. Hij moet nog wel even medisch gekeurd worden. Dat was het. Ik was even aan het gapen. Zag je dat? Nee. Mm. Ja, zeg. Ja, heb je wel eens. Het is wel erg dat ik dat er niet zie als jij aan het gapen bent. <laughs> ik, ik hield het in. Oh, dat was het. Goed. Gelukt. Nou, geluk. uh, de koffie komt eraan. Ja. Dankjewel, Robert Meijder. Zet een punt achter de week. Ja, zometeen heb ik platen met allemaal een verhaal erbij en zo. En dan heb ik ook een reden waarom ik ze heb uitgekozen. Deze ook wel. Het is namelijk gewoon een hit. Tenminste, ik denk dat dit een hit gaat worden. De nieuwe van Robbie Williams samen oh. met Dizzy Rascal. Ja, ik weet jij dat jij yes. het leuk vindt. Heet Going Crazy. Morning, wake up here. Hoe hebben ze eraan gewerkt? En toen kwamen ze met dit. Going Crazy, Robbie Williams en Dizzy Rascal. Ja, ik vind het te gek. Leuk plaatje. Ja. Dit wordt een dikke vet hit. Dat denk ik ook. In feel in het wiel. Onze eigen baron van de beroepsrenners Filemon Wesseling, volgt de komende drie weken de Tour de France voor ons. Zij is samen met zijn beste vriend en klokhuispresentator Bart Meijer. Is hij op pad en geeft hij een kijkje achter de schermen... van het jaarlijkse dans macabre van de derailleurs. Filemon en Bart in Albi, goedenavond. Nou, de goedenavond. De alliteratie is weer prachtig. Ik had zelf Kuitenkanjer bedacht. Maar Kuitenkan. het is niet voor jou ook mooi. <laughs> Ik schrijf hem even op. Heren, uh, de eerste toerweek zit erop. Um, wat is jouw. Nou ja, laten we daar. Het is een, een cliché-vraag, maar ik wil het toch weten. Wat is jou het meest opgevallen, viel? Nou, dat de Nederlanders ongeschonden de eerste week door zijn gekomen. Dat is echt, uh, echt wonderbaarlijk. Vooral de Nederlanders uh, waar het om gaat. En Wout Pols, nou, daar hoor je zoveel verhalen over: dat hij zo fris eruit ziet, dat zijn uitstraling goed is. Daar verwacht men echt. Toch best wel wat van. En ook Bauke Mollema is nagenoeg ongeschonden de eerste week doorgekomen. Dus het wordt gewoon knallen morgen. Ja, heren. Eindelijk, hè? Eindelijk. En daar is ook iedereen... dat merk je ook aan de volgers en aan de Nederlanders die je hier tegenkomt... daar is iedereen ook echt aan toe. Aan een succesvolle tour voor Nederland. Daar zit iedereen echt snakend naar uit te kijken. En wij ook, moet ik zeggen. Ja, soms valt het even stil, filemon en dan denk ik, je praat naar, een, uh, je, naar je reportage toe. Maar je, je vraagt, uh, dat was niet zo. Dus ik zou zeggen, doe dat maar nu. Ja, we hebben wat vertraging, dus het is een beetje behelpen. Uh, want we staan hier in een heel klein dorpje. Want ik ben zo meteen te gast in de avondetappen. Dus we maken gebruik van de satellietwagen van Mart Smeets. Die mochten we even lenen, daar zijn we heel trots op. Het is echt zo'n Mart pleintje ook hier. Met een oud boompje, een mooi, mooi huisje. Uh, wat van die uh, echte hobbelige steentjes. Dus je kan ongeveer voorstellen hoe de atmosfeer is, uh, hier is. Uh, en gisteravond dat was is wel een leuk verhaal was ik aan het twitteren... met uh, niemand minder dan Leeuwe Westra. Want uh, ik zag dat hij... Uh, dat hij had dat hij in een kamer lag zonder airconditioning. Nou, ik zei gelijk, dat vind ik niet kunnen. Als jij zo'n gigantisch zware wedstrijd moet rijden... dan moet jij gewoon goed slapen. Dus ik zei gelijk, weet je wat, ik ga bij Bart in de kamer slapen. Ik had het eerst overleg met Bart, toch? Ja, was prima. Ik was er mee akkoord. En uh, toen dacht ik, dan ga ik uh, daar lekker slapen. Dan kan Nieuwe Westra in mijn luxe uh, kamer slapen met airconditioning. <lacht> nou, daar was het al veel te laat voor. Want hij had zijn, pyjama, zijn wielerpyjama al aangetrokken... Uh, dus uh, ik was heel erg benieuwd hoe hij geslapen had. En dat was wat ik hem uh, vanmorgen vroeg, toen ik hem tegenkwam, uh, vroeg. Op zich nog wel goed. Dus uh, ja, wat ik zei, het was echt warm in het begin. Maar gelukkig koelde het wat af. Dus uh, ja, ik heb nog redelijk uh, geslapen, ja. Maar we zitten hier in een miljoenenbusiness. Hoe kan het dat jullie in een slecht hotel slapen zonder airco? Dat kan toch niet? Nee, nee, nee. Ja, ik vind het eigenlijk ook niet kunnen, maar ja. Maar zijn renners wel mondig genoeg? Ik denk het wel, maar... Messi en Ronaldo, die waren gewoon weggelopen, dat weet ik zeker. Ja, misschien wel. Nou, wij niet. We zijn jullie te aardig? Ja, wij weet, weet ik niet. Ik denk, uh, ik had het met, uh, met Wouter, uh, Wouter over. En we hebben echt een week lang hebben we echt super hotels gehad. En uh, ja, gisteren was het iets minder. Maar jullie moeten wel echt enorm zware wedstrijden doen elke dag. Meer dan 200 kilometer fietsen. Dat, dat kan eigenlijk ja. toch niet? Klopt, ja. Dus uh, Arm was het gisteren ook... Uh, ik echt druk op Twitter dat wij uh, ja, een beetje klaagden. Zeg maar. En het was ook echt uh, snik heet op de kamer. Dus, uh, ja, dat vond ik ook wel terecht. En nu slapen ook nog met z'n tweeën op één kamer? Ook nog, ja. Dat dus, uh, was echt uh, een warme bedoeling. daar ja. Drie weken met iemand op een kamer, dat lijkt me best wel ingewikkeld. Wout is wel een uh, makkelijk persoon, dus uh, ja, dat gaat allemaal goed. Maar als je mocht kiezen, zou je liever op, uh, met jezelf op een kamer slapen? Nee. Nee? nee. Waarom dan? Ja, ja dus drie weken is ook heel lang. Dus, uh... Heerlijk. Ja, nee, joh. Je zit al de hele dag in zo'n grote groep. Ja, nee, joh. Je moet een beetje horen en een beetje tegen elkaar aan lullen. Dus dat is veel beter. En hoe doe je dat dan met intimiteiten? Ja, gewoon uh, niks. <laughs> Drie weken niks? Nee, nee. Drie weken niet, dat zou voor mij de Tour al zwaar maken. Maar even serieus, wat vindt ploegleider Daan Luijks van deze barbaarse omstandigheden? Onvoorstelbaar, hè? Nou, hoe kan dat? Nou, wij krijgen de kamers toegewezen van Tour de France... Uh, wij krijgen die toegewezen op het moment dat het circuit, uh, het parcours wordt bekendgemaakt. En je moet nemen wat er is. Maar bel je dan niet gewoon de organisatie en zeg je: dit kan gewoon echt niet, jongens? Ja, dat hebben we vorig jaar gedaan. Want vorig jaar hadden we één keer een kamer. Toen lag ook Armstrong daar. daar, daar de plafonds uh, helemaal doorzakte. Of nee, ja. dat was uh, Radio Check, sorry. Uh, dat was de avond ervoor. Daar zakten de plafonds helemaal door. Ze ja, hebben de AA uh, zo laten komen, maar ja, die kunnen dat toch niet oplossen. Want er zijn gewoon niet genoeg kamers in de regio uh, om, om een peloton te huisvesten. Maar wat zou Messi bijvoorbeeld doen als ze zo'n kamer zou krijgen? Ja, dat weet ik niet voetballers zou zouden gewoon weglopen, denk ik. Ja, maar ja, we moeten de andere dag wel fietsen. Ja. Het is niet één dag in evenement. Wij zitten gewoon drie, dagen, drie weken in een Tour de France waar je... Ja, je moet gewoon door. Dat is Tour de France, denk ik. Ja, dat is de Tour. En laat ik eens vragen aan een jonge wielerfan wat hij ervan vindt. Ja, ik vind dat, de, dat dit de echte sportmannen zijn. En niet die voetballers wat, uh, ja, wat een beetje tegen een balletje trappen. Die, zij fietsen vijf uur en dan moeten zij in zo'n slecht hotel slapen. En die voetballers, die verdienen iets van 18 miljoen per jaar. En ja, dat is niet echt eerlijk. Ja, dat kan je wel zeggen. Bij Argos Shimano zit één mazzelpik. Die mag lekker alleen slapen. Tom Dumoulin. Nee, ik was er eigenlijk helemaal niet zo blij mee in het begin. Dus, uh... Echt niet? Nee, helemaal niet. Nee, ik dacht dat het worden drie hele lange weken Maar dat hadden we zorgen zo bepaald. Maar uh, nu vind ik het eigenlijk wel lekker, ja. Je moet ook even rukken. <laughs> nee, maar het is, wel, het is wel heel intiem om de, drie weken lang met een andere gast op elkaar te slapen. Ja, misschien wisselen we nog hoor, dat kan best. Maar voor waarom nu is het toch wel fijn. Waarom is het überhaupt dit wielrennen? Ja, geen idee. Het zal, met, uh, het zal wel met geld te maken hebben. Het zal wel duur zijn om iedereen uh, alleen te laten liggen. Maar er gaat Ik heel veel geld in om, toch? In het wielrennen. Ja, nou, blijkbaar, blijkbaar, niet, blijkbaar niet genoeg. <laughs> Ja, blijkbaar niet genoeg. En ik heb hem nog even nagevraagd. Het heeft te maken met traditie, uh, met capaciteit en inderdaad met geld. Want daar draait het toch eigenlijk om hier in deze tour. Uh, dan willen wij mij even opletten. Iets heel ingewikkelds. Dat is ook het project waarmee ik bezig ben. Namelijk mijn, doping, mijn eigen dopingproject. Ja. Uh, en ik ben in een soort van kluwen van allerlei meningen. En die heeft dat gezegd en die heeft dit gezegd beland. Uh, dus even goed opletten. Rudy Kemna, de dus ploegleider bij de Nederlandse ploeg Argos Shimano, zei... Ik geloof niet in een schone tour. Dat is een heftige uitspraak van hem. Nou, gisteren vroeg ik wat Aard Vierhouten, de ploegleider bij Vakantselij... van die uitspraak vond. En die zei, ja als je zo denkt, dan moet je gewoon weggaan uit de toer. Sterker, dan moet je het stoppen met het bedrijven van Topsport. Nou, en vandaag ging ik dus, mijn journalistieke plicht is dat... naar Rudy Kemna, ploegleider van Argus Shimano dus... om te vragen wat hij hiervan weer vindt. Nou ja, als dat zijn mening is, dan... Uh, ik begrijp het niet. Ik begrijp ah. niet waarom hij dat zegt. Je hebt schijnbaar gezegd tegen Steven Dalen deze Tour wordt nog niet gewonnen door een schone renner. Nou, volgens mij is dat niet uh, wat ik gezegd heb. En vervolgens ontaarde dit in een lange ja-nee discussie waarmee ik je niet ga vervelen. Laten we even luisteren naar wat hij echt zei tegen Radio 1-verslaggever Steven Dalebout. Na nou, mijn idee, zoals ik kijk, het is moeilijk om dat uh, om aan te geven. Maar voor, voor mij is een hele grote, een grote ronde, zoals de Tour, zoals de Vuelta, zoals de Giro... Uh, ik heb het geloof nog niet in dat dat uh, op, een, op een schone manier kan. Zoals ik het uh, nu in kan schatten, is daar nog steeds niet, uh, is het nog niet schoon. Juist, dat was 22 juni van dit jaar. En dat was dus de uitspraak waarop Aard Vierhouten gisteren nogal agressief reageerde. Luister. Als je zo denkt, blijf dan thuis. Ga dan niet hier hè, naartoe. Wat zit je dan hier te doen? Als je in je hoofd bezig bent met dat als een ander fietst, dat hij dan dus iets gedaan heeft wat jij niet gedaan hebt of iets gedaan is wat niet zou mogen dan moet je heel gauw ophouden met topsport en dan moet je gauw wat anders gaan doen want dat, dat is mentaal niet vol te houden als je constant zo denkt dat, dat, dat is niet te doen maar waarom zou hij zo veel reageren ploegleider rudy Kemna. ja maar dat, dat zou je dus aan Aard moeten vragen ik heb uh, ik heb een goed contact met Aard en uh, volgens mij is daar uh, niks, uh, niks mis mee en ik, ik vraag hem af waarom als hij dat zegt Waarom hij dat zegt. Dus ik heb daar geen, kan daar niet over oordelen. Nee, want hij zegt zelf over Tom Velers, die ook zijn twijfel uiten over of het wielrennen wel schoon is. Ja, maar je mag toch wel twijfels hebben? Ik zou begroot niet weten waarom we dan niet in de Tour mogen zijn. Of nee. kunnen zijn. Hij dus, zei: Ja, nee, ik vind dit een, een slechte discussie. Kijk, dat er gaan, gewoon twijfels nog kunnen zijn. Dat is, dat is wel aan de orde. Alleen, het is niet dat ik daar. Uh, uh, bepaalde mensen bedoel of klassementsrenners, of sprinters, of, uh, of van bepaalde ploegen. Maar dat is ook niet wat Aard zei. Aard zei, als je twijfelt, dan hoor je niet thuis in de Tour en dan moet je stoppen met topsportbedrijven. Ja, maar het is natuurlijk wel zo, als je op dit moment niet twijfelt over, uh, over bepaalde, of over wielrennen, als je het geloof hebt van alles is, uh, is brandschoon en uh, niemand doet wat, Volgens mij moet je dan ook niet uh, gek van opkijken dat er dan nog wat, wat verder door gaat gebeuren, dat er nog meer uh, komt. Ik vind dat we juist heel oplettend moeten zijn, maar we moeten niet op, uh, op de man en niet op personen gaan uh, richten. En daar, daar, daar moeten we gewoon uh, naar blijven kijken, want we willen die sport schoon hebben dus en de sport moet uh, mooi blijven. Ja, nou, daar dat is uh, iedereen het natuurlijk mee eens. Uh, Bart Meijer, die hier naast me staat, ook. Maar het wordt wel een soort van uh, ingewikkelde Argos-aflevering. Uh, maar ik ga door met zoeken. Ik ga uh, door met spitten. Want. Ja, er zit hier wel iets. En ik vind wel ook dat het hier een beetje om gaat. Van, ja, als je niet eens mag twijfelen over bepaalde renners... dan is er nog wel degelijk een enorm taboe. Dan Bart Meijer, waar ik het net over had... die loopt hier met een opschrijfboekje rond. Die kijkt naar de Tour de France met de ogen van een klokhuispresentator. Die kijkt, ja, wat begrijp ik nou wel van de Tour en wat begrijp ik niet? En hetgeen die niet begrijpt... Dat gaat hij uitleggen. En wat is dat vandaag Bart? Nou ja, morgen is de eerste echte bergrit natuurlijk. En zoals we allemaal weten wordt in de bergen wordt het klassement opgemaakt. Vorig jaar Bradley Wiggins hè, met zijn hele strakke Sky-trein. En wat Sky heel goed deed, dat was uh, kijken naar de ideale combinatie. Het, het vermogen wat geleverd kan worden, dus hoeveel je kan trappen. Maar ook je hartslag. En die hartslag is heel erg interessant en daar ben ik vandaag even goed in gedoken. Nou, zag je hem nou, nou, slippen, nou, nou. zag je hem slippen. Dit is broedermoord. Ze waren nog niet boven, toch? Jawel, ze waren wel boven. Het klassement staat op kraken. Hij heeft echt pap in de benen. Ja, nou maar, praat hij daar eens een oortje. Het ding is duidelijk, een treintje helpt helemaal niks. Hé, He, ik snap geen moer van de Tour. In het wielrennen wordt alles tegenwoordig berekend en becijferd. Het omslagpunt is daarbij een belangrijke factor. Het is de maximale hartslag die je gedurende een uur of anderhalf uur vol kunt houden. Bijvoorbeeld tijdens een beklimming. Bewegingswetenschapper Leon Burger over wat er gebeurt als je hartslag boven het omslagpunt komt te liggen. Uh, op het moment dat hij daarboven gaat, daarom heet het ook een omslagpunt. neemt eigenlijk uh, de verzuring in de spieren heel erg toe. En door die verzuring uh, ja, kan die een inspanning veel korter volhouden. Je moet dus onder je omslagpunt blijven, anders verzuur je en sta je geparkeerd. Je zou dus denken dat iedere renner zijn omslagpunt weet. Ik check het bij onze drie klassementsrenners. Te beginnen bij Wout Poels. Uh, ja, dat is een goede eigenlijk. Ik weet eigenlijk niet uit mijn hoofd. Ik dacht iets van 177 of zo. Ik weet het eigenlijk niet precies. Dan Robert Geesink. Uh, weet ik veel. Uh, wat is mijn omslagpunt? Uh, 100... Uh... Ik zou het niet eens weten eigenlijk. Het is toch een vrij belangrijke... Uh, ja. Hartslag voor wielrenners. Ja, het is redelijk lang geleden dat ik echt, uh, echt zwaar aan het trainen ben geweest. En op omslagpunt heb gereden. Maar uh, ik denk een 100... 168, denk ik. 168, maar dus niet hard getraind. Alleen Bouke Mollema heeft hem snel paraat. Uh, 176 ongeveer. Als ik doorvraag naar zijn hartslag, doet Mollema een voor mij opmerkelijke uitspraak. Ben je tijdens de koers en zeker bergop uh, bezig met je hartslag? Nee, want ik heb niet eens een hartslagmeter uh, of kilometerteller op mijn fiets. Dus uh, daar heb ik geen, uh, ben ik niet mee bezig. Maar het omslagpunt is toch heel belangrijk als het gaat om uh, het moment waarop je gaat verzuren? Hè? Wil je dat niet in de gaten houden? Nou, in training uh, heb, ik, ja, heb ik dat wel, zeg maar. dan, dan ben ik daar Mee bezig, rijk met hartslag meten, een wedstrijd, ja, weet je, dan is het gewoon heel simpel: uh, ja, je, je kunt volgen uh, of je kunt niet volgen. En dan uh, maakt het niet uit uh, hoe hoog mijn hartslag is. Hij rijdt dus rond zonder fietscomputer. In een tijd waarin er voor renners steeds meer informatie paraat is over hun prestatie, best apart. Als ik dan Wout Poels vraag over hoe het kan dat hij zijn omslagpunt niet precies weet, zegt ook hij iets opmerkelijks over zijn fietscomputer. Hoe kan het dat je het niet zo goed weet? Ja, in de koersen rijd ik er niet op. Met trainen doe ik wel al mijn blokjes en mijn oefeningen op hartslag en een portage. Maar in de koers heb ik altijd alles afgeplakt en dan uh, rijd ik op gevoel. Ben je daarin een uitzondering? Nou, ik denk nog wel dat er nog meer zo'n uh, koersen. Ik denk dat er ook een aantal zijn uh, die echt op portage en hartslag rijden. Maar ik denk dat er uh, ook nog wel uh, heel veel van peloton uh, op gevoel rijden. Onze twee belangrijkste klassementsrenners rijden dus rond zonder en met een afgeplakte fietscomputer. Wat moeten we daar nou van vinden? To be continued. Juist, zometeen meer Filemon en Bart, maar er is nog meer sport, Marcella Mesker, Wimbledon. Ja, set 1 uh, ging dus naar Jerzy Janowicz met een uh, tiebreak, maar set 2 is nu voor Andy Murray met uh, 6-4. Eén break in de eerste servicebeurt van Janowicz uh, heeft het hem uh, gedaan voor Murray, dus... Uh, de Brit kan weer een beetje opgelucht aan hem halen. En ondertussen wordt het later en later in uh, Wimbledon. En gaan de lichten zelfs aan bij het Centercourt. Het is nog wel daglicht. Maar die lichten die, uh, gaan uh, mee met uh, het daglicht wat dan langzaam verdwijnt. En misschien gaat straks ook nog het dak dicht. Want ja, als de lichten compleet aangaan dan moet het dak ook dicht. Dus het is natuurlijk een beetje gek. Tweede halve finale. Maar ja, die eerste wedstrijd die duurde zo ongelooflijk lang tussen Djokovic en uh, Del Potro. Dat... Uh, uh, het uh, hele verhaal uh, gaat uitlopen. Dan moet je wel hopen dat het hier in Engeland voor 11 uur gedaan is. Het is trouwens nu pas 8 uur, dus een uurtje eerder. Want uh, anders uh, mag er niet afgespeeld worden, want dan krijgt de gemeente weer uh, uh, problemen met uh, de buurtbewoners van Wimmelden. Het oranje klassement. Iedere dag rijkt Filemon de truien uit aan de beste Nederlanders. Phil, welke Nederlanders staan er bovenaan? We beginnen met de oranje dagtrui. Die was van Bram Tankink en van hem hebben we een prachtig fragment. Luister, Bram, gefeliciteerd man. Oeja. Oranje trui. Ja, de tweede. Ja, je bent vandaag beste Nederlander. Klasse. Ja. Het gaat goed man. Ja, goed. Ik, ik zat even in mijn hoofd in die finale van vandaag heb ik een kantje. Hè, voor, die, voor die trui dus. Maar wat is het godsgevoelig warm. Ja, inderdaad jij. Ja. Als je het ook aan de kant ziet, de mensen hebben er wel mensen veel last van als wij. Dus, uh, ja, wij hebben nog een beetje rijwimmen, zeg maar. Dat vind ik wel mooi, dat jij dan zorgen maakt om de mensen langs de kant. Dat vind ik echt heel empathisch. Dan ben jij een sociaal mens. Ja, oké. Okay. Ik zag het nog halverwege en zo. Ik keek op een gegeven moment een heuvel af en zag ik zo twee, twee vrouwen. Maar het liggen nog zo zwaaien en, al en zo. En toen kwam, kwam ik nog bij me, maar wat oh, zeg maar, zou ik daar graag bij liggen. Ja. Nou, en dan heb ik ook nog een witte trui uitgereikt. Die was uh, natuurlijk voor de beste jongeren. Een oranje witte trui, moet ik zeggen. Uh, voor Tom Dumolin. Uh, en ik sprak hem net nadat hij de meet overkwam. Luister. Tom, jammer man. Ja, het was best wel pittig en vooral heel warm. Het dus... zwart en bezweet. Ja, uh... nou ja, ondanks alles hier, toch yes. voor jou de witte trui. Dankjewel. Ik ga het naar Parijs brengen, zei je al. Nou, uh, ja. hier heb je er nog geen. Ik ja. denk dat het gaat lukken. Ik heb weer een mooi gat uh, opgebouwd vandaag, want Danny en Boy zaten er allebei niet bij. Dus, uh, oh, je houdt kan... het wel in de gaten? Ja, tuurlijk, dat is uh, belangrijk. Dan hebben we, ja, dat is heel belangrijk, dan hebben we de, de etappenwijn voor morgen. Dat is de Chardonnay Cuvée Fruité van uh, producent Bastide de Garil. Het is een uh, verde P-Doc. En als je van grapefruit houdt, dan moet je die wijn uh, kopen om morgen bij de etappe te kijken. Terug naar jou, Willemijn. Iedere vrijdag een mooie break. Een punt achter de week. En...